Welkom gemeente ...in deze dienst waarin ons voorgaat... ...dominee P.J. Stam van Katwijk aan Zee. In de middagdienst hoopt ons voor te gaan... ...dominee Meivogel uit Hierden. Wie zijn boekje of kussen mist... ...kan dit achter in de hal zijn eigendom er tussenuit halen. Aankomende woensdag 19 augustus... ...verleent de gereformeerd Kerkoor ...zijn medewerking aan zingen in de zomer. Dominee Grefioen zal spreken over... ...meten is weten... De Samenzang Samen start om half acht en u bent hartelijk uitgenodigd. Ook bent u van harte welkom elke werkdag vanaf twee tot drie uur in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend programma. Zaterdagavond, 22 augustus, is er doopzitting. Deze vangt aan om zes uur. Beide doopouders worden verwacht en vergeet niet uw trouwboekje mee te nemen omdat Koster Tims opgenomen is in het ziekenhuis, zullen zijn werkzaamheden tijdelijk worden uitgevoerd door Bert Loosman en Jan Post, Kerkvoordij. Volgende week, zondag, 23 augustus, begint om half drie de zonderschool weer. Kinderen vanaf vijf jaar zijn van harte welkom. De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar Anna Bakker, Harteveld, per adres Hooiland 72. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de Kerkvoordij... De tweede collecte is voor algemene diagonale doeleinden en de derde collecte is bestemd voor de voortzetting van het kerkenwerk. Nu is er speciale aandacht voor de jongeren uit de gemeente en ik geef het woord aan Willemien Vleer. Zoals jullie weten willen we in het weekend van 18 tot 20 september een weekend weg naar Ameland om daar met elkaar na te denken over het geloof. Ondanks de oproepjes in het kerkenblad en de oproep in de kerk kunnen we nog wel een aantal aanmeldingen gebruiken. Dus ben je tussen de 18 en 40 jaar en was je nog aan het twijfelen of ben je je vergeten op te geven, dan kan je straks na de kerkdienst je naam en e-mailadres en of telefoonnummer opschrijven in de hal van de kerk. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je vandaag nog geen beslissing willen maken of kunnen maken, dan kun je ons deze week natuurlijk ook even bellen. Dat staat op de site van de kerk. Vrienden en of vriendinnen zijn ook van harte uitgenodigd om mee te gaan. Laten we er samen een leuk en gezellig weekend maken wat voor herhaling vatbaar is. We hopen jullie dus te zien in het weekend van 18 tot 20 september. Fijne dienst. De kerkraad wenst u en iedereen die met ons meeluistert een gezegende dienst. En we zingen nu Psalm 63 vers 2. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw tegenover onze ontrouw bewaart. Van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de zeven geesten, dat is de volheid van de heilige geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al, de koningen van deze wereld. Amen. Wij gaan ons spiegelen in de heilige wet van God en daar komen we allemaal mee laatst uit de voorschijn. We zingen gezang 156, het eerste vers op de melodie van gezang 112. En na de wet op dezelfde melodie van 112 zingen we van 156, 2, 3 en 5.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 Uw God, ben een ijverige, jaloers God die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van degenen die mijn geboden en al zo mij lief hebben. zult de naam van de Heer uw God niet.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 Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen. En het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken. Opdat wij niet sterven. De Heer Jezus, de middelaar tussen God en ons mensen heeft ons die wet samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Geel uw verstand en al de kracht die in u is als eerst het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk luidt. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de heilige schrift. Amen. Wij samen om de opening van het woord en het licht van de heilige geest, laat ons bidden. Arts aller zielen, het is genoeg als gij ons neemt in uw hoede. Wat een zegen. Hebben we vaak geen lust. En geen zin. Ook al moeten we soms als we jong zijn. Uit bed getrommeld worden. En maken we ruzie voor de dienst. Wat een zegen dat dit ziekenhuis er is. Want daar zitten we dan vanmorgen. Jong en oud. Hier. ...of thuis meeluisterend... ...nu of later... ...daar zitten we dan... ...met al die zonden... ...met al die lelijke woorden... ...met al die vreemde en soms smerige gedachten... ...met al die soms afschuwelijke daden van ons... ...daar zitten we dan... ...met ziekten en zeerten... ...met kanker en dood... ...daar zitten we dan... ...met het hele leven dat een groot raadsel is... ...waar niemand wat van begrijpt... ...en hoe ouder je wordt... ...hoe vreemder het wordt... ...hoe eigenaardiger... ...en dan... In uw hoede, ik ben de Heere, uw Heelmeester. En dan die eeuwige troost, die daar vloeit uit het lichaam van Christus in zijn bloed, waar al mijn zonden en schuld in verstikken en versmoren. Dat bloed, dat wit maakt. ...witter dan sneeuw... ...witter dan witte wol... ...dat ziekenhuis waarvan geen inwoner zal zeggen ik ben ziek... ...waar je elke keer doodziek binnenkomt en kerngezond ontslagen wordt... ...levenslang oefenen we ons in die ziekenhuisgang, ...totdat er dag komt dat we nooit meer ziek kunnen worden... Dat er geen zonde meer bij kan. Dat er geen krasje meer bij kan. Eindelijk thuis. Heren. Wilt u alstublieft ook vanmorgen. Deze wachtkamer niet laten zitten. Dat de mensen zijn die naar huis gaan straks. En zeggen, ik vond er geen klap aan. Maar dat we allemaal geraakt worden. Door die enige troost die onvoorwaardelijk en zonder aanzien des persoons vanmorgen ook wordt gepreekt. Maak daarom uw voorganger maar heel klein en eenvoudig. Neem alle hoogmoed van hem af die ons allemaal eigen is en alle ijdelheid. En doe ons hier niet genieten van een religieus samenzijn waarin we zo heerlijk hebben, maar doe ons in het hart grijpen en getroost. Maar dan op het diepst van het bod. En in kern en merk van onze ziel. Getroost dat huis weer verlaten. Dat we tegen elkaar mogen zeggen. Wat is het toch geweldig. Zo'n God te mogen hebben. Want deze God is onze God. Wij bidden u o oh God voor alle. Met moeite en zorgen. Voor degenen die een hekel hebben aan zichzelf. Die psychisch in de knoop zitten. Voor degene die een eind aan het leven wilde maken. Omdat ze in een zwarte wolk zaten. Voor degene die worstelen met hun lichaam en met hun eigen geaardheid wellicht. Voor degene die gescheiden zijn en verlaten zijn. Voor degene die rouw dragen. Alle in de kring van de gemeente. En heel bijzonder ook. Voor hen die in de voorbije tijd afscheid moesten nemen van een geliefde, het hakte er altijd zo akelig diep in. De familiepost. We hebben je zo'n kindje, Klaas. En dan tien dagen, wie zal het begrijpen? Tien dagen geleefd. En dan denk je, waar is dat dan allemaal voor? Wat is de bedoeling geweest van zo'n zwangerschap? Al die maanden. En waar heeft dat kind nou voor geleefd? En dan blijft er maar één ding over, dat wij niks weten. En met al die nietwetendheid en met al die waaroms en met al die vraagtekens naar Golgotha kruipen. Op onze knieën door onze tranenpad heen. Om dat uitroepteken daar vast te klemmen. En te zeggen, o God, o God. Houd ons dan vast bijzonder ook, die jonge ouders. We denken alleen dat de brouwer die in het ziekenhuis is opgenomen, afgelopen woensdag en weer thuis is, benauwdheden, spanningen, zenuwen, van vreugde, wellicht. Wilt u geven dat er geen nare verwikkelingen zijn en dat alles goed mag gaan? We denken aan... Onze dorpelwachter Koster Boudewijn Tims. Die hier zo nauwgezet en met zoveel liefde van zijn hart altijd werkt. In uw dienst. Woensdag is opgenomen in het ziekenhuis ook in Lelystad. En, en er zijn wat complicaties en toestanden hier. Hè. Wilt u Boudewijns hand maar vasthouden. En zijn hart heeft al zoveel meegemaakt. En druk hem dicht tegen u aan dat hij mag weten. Ach... Zelfs al verlaat ons lichaam ons. Mijn God verlaat mij niet. We bidden nu voor Leen en Willemien Brouwer. En voor Walter en Harmke de Koe. Ze zijn allebei afgelopen vrijdag getrouwd. Jonge mensen die heerlijk het leven in mogen gaan. Met, met blije gezichten. Genietend, levend van de liefde. En dan gaan al die gevoelens ook wel weer een beetje voorbij als je ouder wordt. Maar dan blijft die gestolde liefde in de vorm van de trouw. Heren, omring ze met uw zorg en uw verbondsgoedheid. En, en, en wilt u ze zo een klein christelijke gemeenschap in die gemeenschap maken? We danken u met de vakantie bijbelschool. Dat er zoveel zegen ontvangen is, ook in de afgelopen week. Zoveel kinderen in de ark. Nou, niet dat het nou allemaal hoogmoed is. Wie de meeste heeft is de beste. Want zo gaat dat niet bij u. Wie de minste is, dat is de Heer Jezus. Maar als die kinderen dat een beetje mogen leren, is dat toch geweldig. Gedenk ons zo samen. Gedenk de gemeente, ook de kerkenraad en haar predikant. Ook in alle verwikkelingen, in alle nadenken en overpeinzen. Wat de verdere toekomst moet zijn, Heere, Geef maar geduld. En wilt u geven dat het woord rijkelijk mag klinken. En ook deze gemeente gebouwd mag worden op de fundamenten. Van geloof, hoop en liefde. Van alleen het woord, alleen genade, alleen geloof. Laat deze dienst zo'n troost, bron mogen zijn. Uitvloeiend op de velden van onze hartenakkers. Uit onverdiende goedheid om Jezus wil. Amen. Jesaja 66, laatste hoofdstuk van de evangelist Jesaja... Laatste hoofdstuk van de Evangelist, Jesaja, Vanaf het vijfde vers. Eigenlijk is het de Evangelist van het Oude Testament. Daar leest u en daar lezen jullie met mij het Bijbelwoord van God al dus mee. Hoort des Heere Woord, Gij die voor zijn Woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil, die zeggen dat de heren heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot jullie de vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van groot rumuur, uit rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem van de heren die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barens nood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord en wie heeft dergelijke dingen gezien? Zou een land kunnen geboren worden op één enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op één enige reizen? Maar Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer? Zou ik die genereren voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem, verheugt u over haar, al haar liefhebbers. weest vrolijk over haar met vreugde. Gij allen die over haar zijn treurig geweest. Opdat ge moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten van haar vertroostingen. Opdat ge moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans van haar heerlijkheid. Want alzo, zegt de Heere, zie ik, zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid van de heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, ge zult op de zijden gedragen worden. ...en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden... ...en dan de tekst als een die zijn moeder troost. Al zo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Tot zover de lezing van Gods heilige woord. Als een die zijn moeder troost, al zo zal ik u troosten. Gij zult te Jeruzalem getroost worden... Een vader die troost als een moeder. Wie troost daar? Hoe troost hij? Waar troost hij? Wie troost daar? Hoe troost hij? Waar troost hij? Een vader die troost als een moeder. We gaan eerst nog zingen van moeder en kind. Psalm 131 in haar geheel. Thank you. Met amen van de preek zingen wij, Psalm 22, vers 5. Gij immers Heer, gij zijt het door wiens macht, ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aan moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harten. Zij wierp mij reeds op u in baren smarte, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij, gij zijt, o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. 22, Vijfde vers. Lieve gemeente op Urk, broeders en zusters, beste vrienden, een vader die troost als een moeder. Als een die zijn moeder troost. alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem vertroost worden. Als je ouder wordt. Jongelui, als je ouder wordt. Wordt je toekomst korter. Minder in het leven. En je verleden wordt langer. Daarom gaan oudere mensen steeds vaker over de vroeger praten. Ze hebben meer voorraad aan verleden en minder voor de boeg, althans hier beneden, op aarde. En dan heb je wel eens van die momenten dat je... Dat is gek. Maar als je ouder wordt dat je dan plotseling weer is terugverlangt... naar je vader en je moeder in het ouderlijk huis. Tenminste, als je een redelijk goede opvoeding hebt gehad. Ik mag niet mopperen. Had ook wel ruzie, hoor. Daar. Goed, maar het was best wel goed bij ons thuis. En toen wou ik een keer mijn moeder zomaar bellen. En ik zit met die telefoon. Ik denk, rare vent, ze is al lang dood. Ja, dan moest ik denken aan... Martinus Nijhoff, ik heb het wel eens verteld tegen u. Martinus Nijhoff is die geweldige dichter. Die, die schrijft ook over zo'n boot die dan voorbij vaart. En dan ziet hij daar een vrouw met wasknijpers bezig. En die hangt de was op aan lijnen op die schuit. En dan hoort hij haar zingen psalmen. En dan zegt hij die laatste regel. Och, dat daar mijn moeder stond. Ja, die heeft een goede moeder gehad. Want hij heeft nog een ander gedicht geschreven ook. Hij heeft een bundel geschreven. Lees maar, er staat niet wat er staat. Dat zou eigenlijk ook van de Bijbel moeten gelden. Lees maar, er staat niet wat er staat. En dan zegt die moeder... Weet je nog hoe vroeger... toen ik klein was... wij te samen iedere nacht een liedje... Moeder zongen voor het raam, moe gespeeld en moe gesprongen, zat ik op uw schoot en dacht in mijn nachtgoed, kleine jongen, aan het geheim de nacht. Want als wij dan zingen gingen, het oude, altijd eendere lied. Hoe God alle, alle dingen die wij doen beziet. Hoe zijn eeuwige armen, grote wonderen, steeds beschermend om ons zijn. Nimmer, zong je moeder, zonder een beven dat refrein. Dan zag ik de sterren flonkeren. En de maan door wolken gaan en de oude nacht met wijze donkere ogen voor me staan. Een zingende moeder had ik ook, dat mens dat zong altijd, Antonia Haddeman heette ze en ze zongen in de keuken dan hoor je de pannen rammelen of je hoorde de ouderwetse mixer door die slagkom gaan en terwijl zongen ze als God mijn God maar voor mij is en zo en al die liederen een moeder, moeder weet je nog hij weet het nog misschien weet, die moeder weet het misschien niet meer misschien is die vrouw dement misschien is ze al lang overleden dat weten we niet maar hij weet het nog hij kan het niet vergeten, weet je nog hoe vroeger, en ze zong zo apart, je kon ook merken dat ze door die boodschap van God die alle dingen ziet gegrepen was. Ja, dat veel mensen die waarschuwen ook altijd, is helemaal niet goed, maar die zeggen dan altijd, vroeger was dat nog veel erger, denk erom, denk erom, God ziet alles hoor, dan werd God als een boeman afgeschilderd. Je moet altijd tegen je kinderen zeggen... wat er ook gebeurt... hoe ze ook afzwerven... hoe moeilijk ze ook worden... moet je zeggen... gelukkig, gelukkig mijn kind... God ziet jou altijd. Ja, dat is heel wat anders. Neem er, zong je moeder... zonder een beven dat refrein. Hij merkte haar bewogenheid. Haar gegrepen zijn door de heilige geest. Een aparte glans op haar gelaat. Moeders kunnen dat hè. En wat een volharding... wat ze zong met hem iedere nacht... Niet zo te hooi en te gras. Iedere nacht wat een doorzettingsvermogen. Ja, zijn er nog op Urk? Ja, in het land zeggen ze. Ja, op Urk zijn ze er nog. Zijn ze er nog? Zingen de moeders? Ja, zingen in de zomer? Mooi, moet je doen. Thuis? Zingen jullie nog thuis met je kinderen? Oma's en opa's met de kinderen af en toe een vestje? Ja, die hele dag hoor. Maar zing je met ze als je naar bed brengt? Of soms eens samen. Vroeger in Katwijk stond in elk huis een harmonium. een trapporgeltje weet je wel. Zo'n zingende moeder kan soms meer doen dan honderd preken. Weet je nog hoe vroeger wij tezamen... Iedere nacht een liedje moeder zongen voor het raam. Mijn moeder zong met ons hoger dan de blauwe luchten... En de sterretjes van goud woont een vader in de hemel, die van al zijn kinderen houdt. Of eh, haar lievelingsgezang, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droevenis mijn zielen tot een zegen. Dan waakt alom een engelenwacht, dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen. En wat er dreigt of wie er woedt, mijn herder blijft mij leiden. Geen donker dal van tegenspoed, en ze heeft wat tegenspoed gehad, die moeder van mij, kan van zijn staf mij scheiden. Hij blijft mij overal nabij, naar stille wateren voert hij mij. En lieflijke wijden. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Dat moet je allemaal kunnen zeggen voordat je sterft. En je weet nooit wanneer je dood gaat. Dus je moet het nu kunnen zeggen. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niet daar Veel meer dan het meeste dat ik vroeg. Is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed. Mijn troost in smart. De trouwe vader van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Moeder. Weet je nog. Ja dat woord dat komt in de Bijbel zo vaak voor. Moeder. En, en toen die tekst zomaar. Als een die zijn moeder troost. Al zo zal ik u troosten. Weet u. Er staat in het Hebreeuws bij eigenlijk als een man die zijn moeder troost. Die vrouw troost die man. Niet die man die troost, niet die vrouw. Die vrouw troost die man. Nou, God geven dat ook wij zulke troostmoeders hebben in, op Urk en waar dan ook. Geen uitgaansmoeders en stapmoeders en make-upmoeders en versiermoeders en scheldmoeders en tierende moeders, zingende moeders, iedere nacht. En dan nou gaat het over Jeruzalem. En die hebben allemaal broeders. De broederen rondom haar. Al die volkeren. Jodendom, islamieten. Een soort tweelingbroer. En toch totaal verschillend. En die volkeren Syrië, Egypte. Babel. Die lopen allemaal te schelden tegen Jeruzalem. Als broers en zussen tegen een klein uh, verongeluk broertje laat ik maar zeggen. Tegen iemand die een beetje invalide is of zo. En ze spotten met Israël. Jullie stellen niks voor. Dat Salem van jullie. Haha, <lacht> En laat die God van jullie maar komen. Laat die maar komen hoor. En dan zien we wel hoe blij jullie worden. En dan klinkt er geluid uit de tempel. hier vandaan. Geruim. Dat is de stem van God. En die zegt, nou ik kom wel degelijk. En ik kom in de wederkomst van de Mashiach. Van de Heer Jezus Christus. Met macht en met majesteit zal hij komen. En dan zullen die broers en zussen zien wat ik van die kleinste broer doet. Net als met Jozef en zijn grote broers. Alle tien je jaloers. Dan zal ik ze laten zien. Ik zal ze vergelden. En Israël, dat is de allereerste. De bovenste, de beste. Dat is Israëls eersteling. En wij zijn, van, wij zijn daarbij gevoegd, ingeënt. Wij zijn de kleine, Israël is de grote broer. Samen komen we thuis. Maar dan moet er nog een heleboel veranderen in de geschiedenis. En dan zal Israël gaan bloeien in dat nieuwe Jeruzalem. Wat dat is de bedoeling. En dan zal het niet meer leeg zijn en kaal. Nou is het leeg en kaal, het is ballingschap. Weggeroofd, daarom werd het uitgelachen. Het is gehandicapt. Alles is stil en het is een grote ellende, maar dan zal het in één ommezien, in no time vollopen. En dan gaat Jezus schilderen, het is net als bij een hele voorspoedige bevalling. En, en dan slaat hij als het ware alle weeën over. Er is eerst niks, ze is zwanger hem. Oeps, daar komt dat kind zomaar ter wereld. Een zoontje. Zo snel zal het gaan straks. In de nieuwe hemel. En op de nieuwe aarde. Zo zal Jeruzalem gaan bloeien en groeien. We zien er nog niks van. Het is nou nog lijden ze weg. Het is treuren op het moment van de schrift van Jesaja. Maar... Maar straks dan zal ze dat kind op de heupen dragen. Aan de borst voeden, Dicht bij haar hart. Dicht bij de ogen, dicht bij de stem en de mond. Ja, ja. Daar zal ik u troosten, zoals een man die door zijn moeder getroost is. Er staat niet als een jongen, een zoon of een kind, als een man staat. Als één man moet je lezen die zijn moeder troost. Wie troost hij dan? God, de God van Israël. Die spreekt Israëls vertroosting. Vader, zoon en heilige geest. En die vadernaam alleen al, daar krijg je al de vreugde van op je wangen. Dat is de bodem onder je bestaan. Die vadernaam, dat is alles. Die zorgt voor sterren aan mijn levenshemel. Dat is me zwaard in de strijd. En mijn verkwikking in benauwdheid. De vader vertroost. En dat is als het ware de troostbron. En de zoon die troost, dat is de Heer Jezus Christus, dat is de troost. Waar troost hij nou? Ja, waar meer en waar beter en waar anders dan aan dat kruis van Golgotha, dat ruw, houten kruis. Maar al, als je dat lijden van Christus binnengaat om eens ouderwets te zeggen, dan verdampen je schuld en je zonden als stoom uit de pan weg. Al mijn zonden in zijn wonden en er wordt geen schuld meer in de eeuwigheid gevonden. Ja, heerlijk hè. Doe dan toch, wat zal dat een wonder zijn, dat gij een zonder tot u heer hebt bekeerd. Zongen van Bredero. Ja, dat is een wonder. Elke urkere zonder bekeerd tot God zal wat wezen. Dan weegt het tegenwoordige lijden niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Vader de troostbron, zoon de troost. En wie troost, wie brengt die troost nou binnen? Wie brengt het naar beneden en op aarde? Wie brengt het van eeuwen, van leden en uit de Bijbel en van de int en de letters uit de bladeren bij jullie in het hart en in het hoofd? En bij mij, dat doet de heilige geest, de trooster. En nou dat woordje troosten, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik heb wel eens gezegd, ook in het verleden, toen ik hier wel eens was... ...dat troosten van een kind dat viel op, op de schoolplaats met een grote open bloedende knie... ...en die zit te bleren en al die kinderen eromheen en de juffrouw erbij... ...maar dat kind stopt pas met huilen als mama komt en die zegt... Sst, ...kom nou maar, ik ben toch bij je? Dat is het ook. Maar in het Hebreeuw staat er een woord en als je... ...nacham en nachaf, dat komt als een, van een stand, dat betekent... Blazen. briesen als van een paard. En dat wordt wel ook gebruikt voor Adam in de schepping. Daar lag dat lichaam van Adam levenloos, zielloos. En de geest Gods door zijn neus gaat. bond op neus Alzo werd Adam de mens van een levende ziel. En dat is nou krek wat troosten op zijn diepst is. Waar jij helemaal dood bent als het ware. Waar je niks meer bent. Waar je in je huis ligt en je ligt te huilen op je bed en niemand begrijpt je. Je kan nog zo'n grote waffel hebben en twintig ringen in je oren hebben. En stelt niks voor. Stelt helemaal niks voor. Bla bla bla. Ze hadden urkers en kattekers lijken in die zin op elkaar van de zeevaart. En vroeger was dat in Vlaring ook. Het zijn matriarchale samenlevingen. Die mannen die lijken allemaal heel wat. En de vrouwen hebben allemaal de, de broek aan. En zo hoort het ook. Maar die geven die kerels de indruk dat zij de baas zijn. Laat maar gaan. Laat maar gaan joh. Een levende ziel, troost. Maar dan kan je daar ook op zo'n kerel met een hele grote, kan je ook gelukkig liggen huilen, denken, wat ben ik nou, wat ben ik aan het doen, waarom doe ik dat allemaal, wie ben ik? Dat je een keer diep gevallen bent, dat je een keer veel te ver bent gegaan, hè, of, of overspal hebt gepleegd, of gestolen, of weet ik veel ergere dingen misschien nog wel. En dan lig je daar met je faillissement en je bedrijf, of je vrouw weg, of je kind dood. Oh, mooi hoor, al die schepen. Mooi hoor, zo'n mooi bedrijf. Ja. En dan kruip je naar het graf van die kleine. Mooi hoor. Dat je in dat leven wat zo dom en idioot is soms en onbegrijpelijk... ...waar helemaal niks van verstaat. Die jongelui snappen dat beter tegenwoordig vaak dan de ouderen. Dat leven is toch zo eigenaardig en zo vreemd. Waarom maken mensen elkaar allemaal kapot? Waarom oorlogen en rampen? Waarom al? We begrijpen er niks van. En in die kerk slaan ze elkaar ook dood. Dat gaat allemaal maar door, joh. Waarom? Het is mij te verstikkend, dan heb je dat wel eens, dat het allemaal zo benauwd is, aangevochten door de afwezigheid van God. Schoon het onheil lijkt alleen voor mij geschapen, al je schande, je schaamte, je, je ik, je leven draagt je mee, er zijn er bij die zeggen, het hoeft niet meer, help, ik stik erin, ik lig als Adam, zielloos, leeg. Schreeuw door de wereld. En niemand hoort het. Kar en dan. Dat kan ook op een receptie wezen. Als nog zo vol kan je ook zo wezen. Dat kan aan boord wezen. Dat kan op je werk wezen. Dat kan bij het visfileren wezen. Dat kan op school wezen. En dan kom je hier. Arts aller zielen. daar gaat hij blazen. De wind, geest geef. Ssh, ssh. Troostrijk, troostvol, blaast die het leven van de opgestane, de verrookte, de Heerlijke Christus, in onze dorre, dode levens, die weer vol worden, volgemaakt. Volmaakt, nee, je hoeft niet volmaakt te leven en heilige mensen bestaan er niet, echt niet. Ene heilige, daar moet je het van hebben. Mijn wezen gerechtvaardigd door Christus bloed. Mijn leven geheiligd door Christus wonden. Daar, troost. God, dat is troost. Wanneer er geen hulp voorhanden is, voorhanden dan van God uit de hemel. En zo word je symbolisch zegenend, tekenend en zegelend uit het water getrokken. Uit het doodswater bij de dood. Dus Krek hetzelfde. Van bovenuit. Dan zijn we niet langer meer alleen. Dan, hebben wij, dan, zijn we, dan worden we als Jona op het land gespucht. Dan hebben we weer bodem onder de grond. Dan wordt het leven weer zinvol of zo zinnig. Ach, dan hoef ik het allemaal niet te begrijpen. Dan hoef ik het allemaal niet meer te snappen. Dan hoef ik mezelf niet eens te begrijpen. En anderen niet. Dan ik heb mijn God. Dat is genoeg. En daar zal ik mee doorgaan tot mijn laatste ademtocht. Moeder, weet je nog vroeger, toen ik klein was, wij te samen, iedere nacht een liedje moeder zongen voor het raam. Dat is troosten. En die Bijbel, dat is zeg maar het troostboek, de vader de troostbron, dat kunnen de kinderen allemaal onthouden, de vader de troostbron, Jezus de troost, de heilige geest de trooster, en dit is het troostboek. Daar zit Jezus als het ware in, als in een verbanddoos. En Daar haalt hij de troost uit. Er zitten 300. U hebt misschien wel eens gehoord van Spurgeon, die heeft een boekje geschreven. Checkboek van de Bank van het Geloof. Moet je eens lezen, is mooi. En er zitten 365 beloften in. Voor elke dag van het jaar 1, dan heb je gelijk levenslang genoeg. Voor elk jaar. Dat was als het ware een sleutelbos die op al die dichte sloten van ellende en verdrinken en zo past. Van een hart dat kapot is, dat leeg is. Er zo'n belofte in. En daar zitten ook moedersleutels bij. Van die lopers noemden we dat vroeger. Een loper. En die loper die past op alle sloten. Ja, dat zijn van die, van die geweldige belost Troost, troost mijn volk. God had niet gezegd, je moet ze waarschuwen, je moet ze doodslaan, je moet ze de angst voor de hel bijbrengen. Hij heeft gezegd, troost, troost mijn volk. Dan moeten ze hier nog een beetje meer leren op dat dorp. Vrees niet, want ik ben met u. Dat zijn teksten die passen, die vallen in het slotboem open. Die dragen me erdoor, doorheen, mijn leven lang. Hoe vertroost hij als een die zijn moeder troost. Dat is toch geweldig. Hoe komt de Heer er nou bij om, om dat beeld te gebruiken? Waarom niet? Een vader, worden wij gediscrimineerd? Ja. Nee hoor, maar een vrouw doet dat heel anders en veel beter dan een man. Dan moet je uitkijken, want dan ga je altijd dingen zeggen die niet helemaal kloppen. Ik weet het niet, maar... maar om te beginnen, het is al een volwassen man. Het is Israël in de wederkomst. Dan is het volwassen en dan blijft het toch je kind. Als jij 100 bent en je kind is 70 of 75, blijft het toch je kind. Dat is één. En dan blijft het toch gaan om de troost. En een moeder doet dat anders dan een vader. Een vader is wat harder en wat meer met zijn werk bezig en die is wat minder makkelijk met woorden. Vrouwen willen allemaal praten, weet u wel. En die man van mij zegt niks. Nee, dat is ook, daar is die man voor. Moet je ook niet willen. Laat elkaar maar in de waarde. En die zijn wat afstandelijker. En die denken wat meer aan de, aan de toekomst. En die zijn wat met, met, met de administratie bezig. En een vrouw is... Is, is ja, gevoeliger op de een of andere manier. Jongens, dat is toch simpel. Die vrouw die draagt het kind in zich. Dat is toch een gans andere band dan wat wij hebben met onze kinderen. Terwijl een vader houdt net zoveel van zijn kinderen als een moeder, maar anders? Moederhart, een moederhart weet alleen de weg tot de kindersmart, zeggen ze vroeger. Ze weet woord en dat te paren aan de daad. Daden, dabar, woord en daad. Kind van een jaar of 14, 15 in het ziekenhuis ligt. en een paar moe komen bezoeken. een jong dat vraagt, paar een beetje appelsap alsjeblieft. dan pakt pa een beetje appelsap. en die zet het bekertje neer. of die geeft dat aan die jongen. en die moeder die, die gaat erheen. en die tilt dat hoofd op. en die. die zegt hier. die jongen, nee, dat hoeft niet, doe die. Dat doe ik zelf wel. maar die moeder doet dat. dat is toch machtig. Moeder wil dichterbij zijn. Moeder hoeft maar een paar blikjes te werpen op zo'n kind. Dan weet ze meestal wel hoe laat het is. Als zegt dat jong niks. Dan weet ze dat hij verdrietig is. Of zij. Ja. Denk aan die verloren zoon. God troost al zijn moeder. He, dat is een van de mooiste geschiedenissen uit de Bijbel. Gelijkenissen. Maar ja, het is geschiedenis, wat gebeurt elke dag overal. En dan, en dan gaat die kerel weg. En ik dacht, bekijk het maar, ik moet het niet meer hebben. Jullie met je kerk altijd. Bleh. En dan gaat hij er vandoor, hoor. Feesten en stappen, jongens. Hartstikke idee. Kom op, iedereen hartelijk welkom. Brassen van de vroege avond tot s'nachts. S'morgens vroeg. En heeft hij niks meer, dan laat hij al in de steek. Want dan valt er niks meer te plukken. En met je schulden hoef je niet bij een andere hand te komen, want die zegt: Ik mog even bij. En is me zelfs. En dan moet hij daar werken bij die varkens, en dan zit hij daar in die stinkende drek... hartstikke onder En dan gaat hij terug, en dan is hij nog zo, zo sneaky. Want dat lijkt: iedereen maakt dat heel vroom, als je dan hoort preken. En dan gaat hij schuldbeleiden. Oh, ik zat op mijn vader gaan. Maar je gelooft er niks van, zo zijn wij niet. Hij is nog sneaky, hij zit het dus van tevoren allemaal te bedenken. Wat zal ik zeggen, dat ik een beetje goed terecht komt bij hem. Mogen zeggen, ja, heb je wel eens over nagedacht? Vader, ik heb tegen u gezonden, tegen de hemel. En zo loopt niet de pijn, zij lopen een heel plan de campagne op te bouwen. Zelfs dat maakt de liefde van vader niet dood, als een moeder. En dan komt hij, en dan wil hij ze uit zijn hoofd hoofdgeleerde lesje op gaan dreunen. En dan komt die vader en die zegt, nah, smak hoofd op zijn mond. Hij zoemt hem helemaal stil. Welkom, zegt hij dan. Welkom. Na diezelfde avond, genacht. Geen wonder dat die andere jaloers is. God wil zulke sneaky mensen als u en ik en jij om de hals vallen. Hij is zo bezeten. Met de kus van de vrede en de kus van de verzegeling. Hij is zo dol op zijn Israël en zijn kerk en zijn kinderen. Ook zelfs hier. Want zijn liefde. En zijn moeder heeft geen bodem. Zijn liefde heeft geen kust. Heeft geen grens en geen dak. Onthouden hè? Gegraveerd. Het spijkers. Daar staan we. En met zijn hart gegraveerd. Ja. En zo'n knul die dan een keer verkeerd doet, of zo'n meid. En dan zegt die vader: Joh, maar nou. En dan geeft je hem een hengst in zijn woede. Pap. Dan zegt die moeder: Waarom doe je dat nou? Was genoeg. Je hebt al 19 keer gezegd dat het niet moest. Uh, ze zeggen, nou dat was dan blijkbaar niet genoeg. Dan zeg ik het twintig keer. En als het moet, zeg ik het 100 keer. Maar moeder... die corrigeert ook. Die geeft ook standjes... die zijn meestal nog veel pijnlijker dan van vader. Want moeder kan je hart raken. Een vader je hoofd of je achterwerk. Als een moeder... ...die haar volwassen kind troost. Ja, ik kan er maar wat van stotteren en stamelen. Maar. Mooi beeld, hè? Zo troost God. Mijn vader troost als een moeder. Ja, daar kan je de hele dag over zingen, jong. Waar in het nieuwe Jeruzalem... In Jeruzalem, dat kan niet, het is uitgestorven, paleizen zijn bankroet, ze hebben alles geroofd, er is alleen maar pijn en verdriet, ontmanteling, wildernis, bitterheid, ballingschap, harpen aan de willigen. Bij de rivieren van Babylon zaten wij en als wij dachten aan Sion, dan liepen de tranen over onze wangen. By the rivers of Babylon, there we sat down and there we... Wept, cried, when we remembered Zion. Daar zal ik u troosten als een moeder. Niet weglopen van je kruis betekent dat. Niet weglopen van de plek. Een wijn, een wijnstok, die staat het best in de wijngaard. Ja, daar wordt hij geknipt en gesnoeid. Dan wordt hij elke keer gekortwikt. Dat doet zeer. Ga je niet weglopen, ergens anders zitten, anders word je niet meer geholpen. De mensen die willen altijd de kruis ontvluchten. Dat is een beetje modern. Al die aandacht voor gebedsgenezing en zo. Dat lijkt heel bijbels. Maar het is naar mijn gevoel heel erg modern. Mensen denken alleen maar aan het uitdrukken. En aan genezingen. En alles moet weer. Ik denk, tuurlijk heeft God ons lichaam in zijn hand. Maar hij is niet verplicht mij te genezen zeg. Wie ben ik om hem maar de wet voor te schrijven. Dat mag hij doen op zijn tijd en zijn wijze. En als God dat niet wil, dan hoeft hij het niet te doen. Hij is de baas, om het maar eens zo te zeggen. De Heere. Ik ben maar een heel klein armetierig mannetje, joh. Niet weglopen. Als de Heer Jezus daar niet was aangegaan, hadden wij hier niet gezeten. Het is hier beneden geen paradijs. Elke dag gebeuren dingen die je niet verwacht. En geniet van elke dag als het goed gaat. Van het wonder, van het gewone... Dat je wel eens denkt, dat dat saaie gewone leven. Moet je zo over nadenken jongens, als je op je fiets zit met je pakje brood. Hé, hey, de lucht is te weer. En de bomen staan er weer. En de polder is te weer. En de zee die klotst daar aan de andere kant. En de vissen zwemmen nog. En ik ben er ook nog. Halleluja, amen. Dat is loven. He. Dat is de Heer de prijzen. Elke dag het wonder van het gewone. Morgen kan de dood in huis komen. Morgen een kik in je hoofd en je bent weg. Dan zie je heel hele dag in een stoeltje in een verpleeghuis. Wie zal het allemaal zeggen? God bewaren ons ervoor. In Jeruzalem, dat is ook eigenlijk hier. De kerk is een soort voorbode, een voorportaal van Jeruzalem dat boven is. Daar zal ik u troosten, hier. De glorievolle wederkomst van Christus. En dan loopt het helemaal vol. Als een rivier loopt het vol. Al de volkeren en de natie. Uit alle tongen en talen. Uit alle geslachten zullen ze komen. In no time. En daar zal Jezus koning in heerlijkheid zijn. Jezus heerst in heerlijkheid. Zijn shalom wordt de werkelijkheid. Niet vluchten. Jeruzalem, Dat is zijn plaats bij uitstek. Daar woont hij. Wordt ook het meest aangevochten. Buiten Jeruzalem heeft de duivel niet zoveel te zoeken. In Jeruzalem zit hij het hartje te spoken. Die ellendeling. Maar daar woont nou mijn vader. Die troost als zijn moeder. Zoals bij Daniel in de leeuwenkuil. Niet wegvliegen. En mensen zeggen, ik wil al, ik was maar dood. Waarom zegt u dat? Ik wil helemaal niet dood. Ja, maar u zegt dat u al naar hemel wil. Ik zeg, dat is wat anders. Ik wil naar God. Ik wil niet dood. Mag ik niet zeggen. Zolang ik hier mag blijven is het goed. Als God morgen zegt, het is over, is het ook goed. We zijn vreemdelingen op weg naar huis. En blijf in dat huis van God komen. Niet zo slordig. En niet al dat gesjop tegenwoordig. Blijf trouw als gemeente, als gemeenschap. Help elkaar, steun elkaar, zoek elkaar op. Stuur een kaartje als er iemand ziek is. He, geef het gevoel dat je bij elkaar hoort in een gemeenschap... en niet als een eenzame enkeling door de wereld wereldsmerk. En laat je elke keer weer troosten. Verwacht geen oplossingen voor je problemen. Daar ben je je niet voor. De Heere God is niet... Uh, dit, dit is geen, geen... oplosser, het is dus een verlosser. En, en, elke, en bid veel voor uw kerkenraad en uw predikanten. Dan moet u heel veel bidden. moet u zeggen: Heer, laat ze niet te veel bakkeleien met elkaar. Geef ze echte liefde, broederschap. Dat ze over grenzen heen kunnen stappen. Niet haar eigen wil doordrammen. Geef die dominee dat hij de mensen op het oog heeft in het woord. In de geest. En let niet verder of die dominee nou een witte of een zwarte das heeft. Of weet ik veel. Een rode auto. of een, Weet ik wat allemaal. We je daar verder allemaal niet mee. Maar, en bid dat hij de troost mag intermediëren. Doorgeven. Aan het eind van ons aardse leven. Ja, ik ga stoppen. Aan het eind van mijn leven. Dan hoop ik dat ik het mag beleven. Dat God mij het geeft. Dat ik een sterfbed krijg. Dat ik helder mag zeggen. Afscheid mag nemen van de kinderen en van mijn vrouw. Dan moet ik heel veel vergeving vragen. Vooral mijn fouten. En dan zal ik nog één gedicht voorlezen. Tegen de Heere zelf. Vader. Weet u nog. Hoe vroeger, toen ik klein was, wij te samen iedere zondag een psalm gezangen lied, o vader, zongen voor het kerkeraam. Moe geleefd en moe gezondigd zat ik op uw schoot. En dacht in mijn kleinheid, kleine jongen aan het geheim van uw macht. Want als wij dan zingen gingen. Dat kunnen ze hier als nergens anders. Als wij dan zingen gingen het oude altijd eendere lied. Hoe gij alle, alle dingen die wij doen beziet. Hoe uw eeuwige armen. Grote wonderen. Steeds beschermend om ons zijn. Nimmer zong uw vader zonder een weven. Dat refrein. Dan zag ik de sterren flonkeren en de maan door wolken gaan, en mijn zonde schuld met grijze, donkere wolken aan Christus kruis te gronden gaan. Dan troostte mij daar. God in het eeuwig leven, uw vaderlijke stem, omdat ge als een moeder troostte in dat heerlijke Jeruzalem. Halleluja! Geloof dat Evangelie en laat u elke keer opnieuw troosten. Amen. Thank <laughs> you. Zullen we samen danken en bidden. Hier mag dat alsjeblieft dan een troost zijn voor de familiepost. We kennen elkaar niet of nauwelijks. Bist wisten ook niet eens van elkaar af dat dat kind overleden was. Als een die zijn moeder troost. Mocht nauwelijks het levenslicht aanschouwen. Of gij, o God, zij de God van mijn betrouwen en mijn God geweest. En zo ligt dat. En daar kan geen duivel wat aan afdoen. Daar kan de dood niet tegenop. En dan blijft u die God ook na de dood en dwars door de dood heen. En wilt u dat ook in het hart leggen van allen die ooit een kind hebben moeten verliezen. Het zij in de golven, het zij anderszins. Maar gaat ook onze verbondstroost zijn voor ons kroost. Ons nageslacht. Soms zo lief. En zo volgzaam. Dat je er trots op kan zijn. Soms halen ze het bloed onder je nagels vandaan. Soms zorgen ze ervoor. Dat je hele nachten ligt te huilen van ellende. Ja we zijn allemaal kinderen geweest. En eigenlijk zijn we het nog. Dan te weten van die vader. Die ons doodsloeg en we voelden niets omdat hij sloeg in Christus aan het kruis. En wij daardoor levend werden. Wat een wonder van genade. Heere, gedenk ons zo stuk voor stuk. Hoofd voor hoofd. Hart voor hart. Gedenk allen die hier het evangelie mogen bedienen. In al de kerkgenootschappen mag het ruim zijn. En hartelijk en gunnend. En vooral troostvol. Gedenk broeder Dirk en Marianne het gezin... bij alle zorgen en vragen... ook daar en alle vreugden. Gedenk collega Oberink en de zijnen... ageren. Breid uw armen over ons uit. Laat uw koninkrijk maar groeien. Ook op Urk... dat er toch elk geslacht weer nieuw... mensen worden geraakt... Gearresteerd door de heilige geest... en leven in geloof... in hoop en liefde... ga met ons mee naar onze huizen... maak het een vrolijke zondagsviering... en doe ons... ook als het kan vanavond... en het kan bijna altijd... terwijl we niet komen willen we gewoon niet... maar we hebben het zo nodig... vanavond komen... als broeder mijvogel op zijn wijze... de dozen opent... Om daar het ene en andere heerlijke gerecht op te dissen. En bewaar ons zo, o oh God, neem ons. Zegen ons al goede. Neem ons in uw hoede. En verhef gij over ons uw aangezicht. En maak het telkens opnieuw als het donker wordt. Licht. Uit onverdiende, soevereine, genade alleen. Om Jezus wil en werk. Amen. En als u uw gaven gegeven hebt. En in de vakantie geef je alles veel uit. Doe eens wat extra's voor de kerk. Dan gaan we zingen gezang 173 het zevende. Kan een vrouw haar kind vergeten. Als haar zuigeling schrijft van pijn, zou ze een ware moeder heten en zo weinig moeder zijn. Maar al kon dit mogelijk wezen. Vader die mijn noden ziet, vader, gij vergeet mij niet. 173, het zevende vers. Oh. van hier verdere zwerftocht van ons leven door met hoogte en met diepte de middag, de avond, de nacht en morgen en morgen is voor ons verborgen, maar elke dag dragend zijn zegen dat is, ik ben met u. Zijn over u lichten en zij u genadig. De Heer, verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.